Ik ga vandaag toch een preek houden die te maken heeft met Pinkster. Ik heb hem maar genoemd het getuigenis van Petrus. Want hij was degene die antwoord ging geven op de uitstorting van die heilige geest. En het was zo heftig tot die geest van God neerdaalde... tot die hele massa in beweging was gekomen. Je hoorde ze zelfs in alle talen, er worden er vijftien aangeduid... Maar iedereen op de Pinksterdag dag die kon het getuigenis horen. Of je nou een jood was... of je was een heiden... of je kwam uit Syrië of je kwam uit Spanje. En ieder hoorde het getuigenis in zijn eigen taal. En er staat zelfs in handelingen 2 nog bij... zelfs het dialect. Dus niet alleen de taal, maar ook het dialect. Dus een Rotterdammer die je kan horen als die Rotterdam spreekt... die kon op zijn eigen toontje Petrus horen babbelen. Dan dus denk ik, hoe is dat nou mogelijk? Ik kom uit Rotterdam en hij uit Jeruzalem... en hij spreekt plat Rotterdams. En een Amsterdammer die uit Mokum komt... die hoort hem op zijn Mokums klappen. Die Pinkse dag was nog een hele wonderlijke dag. Ze spraken één taal. Je zou wensen tot dat nog heden ten dagen zo was... In handelingen 2 vers 12, daar staat geschreven, zij, de discipelen, en alle die bij hen waren, zij waren allen buiten zichzelf. Ze waren zo geraakt in hun geest en in hun ziel, dat ze niet anders meer konden reageren dan dat ze reageerden. En de mensen die dat van een afstandje zagen, die dachten, wat is daar aan de hand? Ja, ja. ...en geheel met de zaak verlegen. Ze zeiden de een tot de ander... ...wat wil dit nou toch zeggen? Ik denk dat zelfs die discipelen... ...onder elkaar zich niet meer herkenden. Zo gingen ze uit hun dak. Het moet natuurlijk ook wel geweldig zijn... ...misschien een gekke vraag... ...wie van u heeft de Heilige Geest ontvangen? Toen u echt de Geest van God ontving... ...wat was het eerste wat je echt ging zien... Want een ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, die is uit God geworden. Dus toen je pas Yeshua ging herkennen als de zoon van de levende God. En je ging daarbij nog eens zien wat hij tot stand gebracht had voor zijn volk. Hij die de prijs betaalde. Ja, dan krijg je een heel andere relatie met die Yeshua. En via die Yeshua ook nog met zijn vader. denk je, wat een koninkrijk van God waar Yeshua koning is. He? Dat is indrukwekkend. Nou deze mannen van God, want dat waren natuurlijk allemaal Joden. Zelfs voor Joden was dit nieuw. Zo hadden ze nog nooit de geest van God ontvangen. Het is niet zomaar het horen van de woorden van God die ons veranderen. Maar we hebben echt een geest nodig dat je ineens zegt, mijn God, u bent mijn God. Ik zal u loven, ik zal u prijzen en ik zal naar u horen, sma en ik zal doen wat u zegt ook al lacht heel Nederland. Zeggen nee, zo spreekt de Heer. Amen. Nou, zij zeggen daar, wat wil dit toch zeggen? Ze waren buiten zichzelf. Maar anderen die zeggen, spotten dat houd toch op, man. Ze hebben te veel van die zoete wijn uh, genipt. Dat is de andere kant. Zijn dat slechte mensen die dat zeggen? Wel nee, maar ook Joden. En ze dienden allemaal dezelfde God. Maar een deel van die groep werd op een bijzondere wijze gezegend door God. Die waren er ook voor voorbereid. Die hebben ook zitten wachten, want Yeshua was opgegaan. Hij was naar de hemel gegaan. En ze zaten daar zonder hun Heer. Voordat ze bij die kater konden overleven, waren ze bij elkaar de deuren van de zaal gesloten. Het was een heftige tijd, dat is wel duidelijk. Maar toen ze eenmaal uit die deuren naar buiten kwamen, vol van de heilige geest... zei iedereen, joh, die gasten zijn een zat, man... Maar dat was niet zo. Want Petrus die staat op. Met die elven. Niet alleen Petrus. Maar die hele zaak die staat op. En Judas was weg natuurlijk. Vandaar de elven. Hij verhief zijn stem. En sprak hen toe. Gij joden en alle die in Jeruzalem wonen achter zijn. Dit zij u bekend. En neem mijn woorden ter oren. Dat is tenminste een mannelijke taal. Ik heb wat te zeggen. prop het in je oren. Ik denk ook dat die mensen gedacht hebben. Hey. Dat gaat hij vertellen? Dat wil ik wel eens horen. Of ze goede intenties hadden of niet. Maar dat wilde ze toch wel horen. Nou, zegt Peter, is deze mensen die zijn niet dronken. Zoals Gij veronderstelt. Oh nee, maar nee, zegt hij. Het is pas de derde uur van de dag. Hoe kan iemand nou op de derde uur van de dag dronken zijn? S'morgens om zes uur tot s avonds zes uur is in de Bijbel de dag. Dus vanaf zes uur, drie uur later, is het om negen uur. Je denkt er niet dat wij om negen uur al ladden zat zijn. Dat zijn ze trouwens niet hoor, maar je kan wel eens wat te veel wijn drinken overdags. Maar niets morgens om negen uur. Dus ik vind het een logische redenering van Petrus. Maar, zegt hij, dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joel. Hij zegt: Wat jullie hier zien gebeuren, de hele beweging die plaatsvindt in de geest, waarin zij meegaan. Hij zegt: Daar staat al geprofiteerd in Joel. Oh, dat weten ze wel. Want de echte jood, of de Israëliet, die Torah getrouw is, die zijn Torah leest, die in de synagoge komt, die zegt, pas, wacht even, Joël, ah, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. Wat zegt u? Is dat wat Joël gezegd heeft? We zullen kijken wat Joël zegt. Joël die heeft gezegd, het zal in de laatste dagen, zegt God, dat ik, God, zal uitstorten van mijn geest, de geest van God, op alle vlees. Je zonen, je dochters, ze zullen profiteren. Je jongelingen, ze zullen gezichten zien. En jullie oudjes, ze zullen dromen dromen. Amen. Dat staat er in Joël. Inderdaad. Maar is dat nou wat daar gebeurt? Dat zou je nog ter discussie kunnen stellen. Want wanneer zou het plaatsvinden? In de laatste dagen. Zou dat dan in die dagen al de laatste dagen geweest zijn? Oh, het zou het begin van de laatste dagen zijn... Dus dan hebben we 2000 jaar al de laatste dagen. Want toen deze manifestatie voorbij was, hebben we er nog eentje gekregen in Efeze. Daar hebben ze nog een soort herhaling gehad in die gemeente. Maar daarna niet meer op dezelfde wijze. Wij hebben ook de geest van God ontvangen. Maar was het zo heftig als daar? Nee. Maar we hebben wel de geest van God ontvangen, waardoor we Yeshua hebben leren kennen, waarin we de vader van Yeshua leren kennen en het verlangen hebben gehad om diezelfde geest God te dienen. En de een die danst nou eenmaal wat lichter dan de ander, dat ziet u wel. Maar we dienen toch diezelfde God. Hij had het over de laatste dagen. Wat je daar gezien hebt op Pinksterdag, dat is een soort voorafschaduwing hoe nou de discipelen, de navolgers van Yeshua, aangeraakt werden met die geest en in beweging kwamen. Dus we kijken ook nog uit naar het laatste van die dagen waar God van beloofd heeft gaat weer gebeuren. En op wie stortte die nou zijn heilige geest uit? Dat waren op zijn discipelen. Die al in die weg van God wandelden. En hij zou het uitstorten op alle vlees. Hoeveel vlees hebben we? Mannenvlees, vrouwenvlees, jongelingenvlees, jonge dochtersvlees. Alle mensen staat hier in de Alle mensen. Akkoord. Ik betwijfel het of het over alle mensen heen gaat. Maar alle mensen, zeker die, in de wegen van de Heer wandelen. Want die kunnen dus in die vreugde uitbarsten die tot eer van God is. Zij zullen in ieder geval profiteren. Het blijkt dus als de geest van God op je uitgestort wordt tot je gaat profiteren. Het is de waarheid zeggen. En er is er maar één die de waarheid spreekt. Dat is Abba Yahweh en zijn zoon... En alle profeten, want die hebben ons kenbaar gemaakt wat er in het denken van God zit. Als je wil weten wat God denkt, dan moet je naar zijn profeten luisteren. Te beginnen met Mozes, want daar begon het. Schitterend. Als je wil weten wat God denkt, moet je lezen wat zijn profeten van hem schrijven. Dan denk je, oh, denkt God zo? De gevolgen daarvan zijn, zeg je, oh, maar ik wil ook doen zoals God denkt. Want God denkt, dat zegt hij. En wat wij horen dat God zegt... zo gaan wij denken. En als we eenmaal denken zoals God denkt... gaan we ook spreken zoals God spreekt. En we gaan uiteindelijk ook doen zoals God gesproken heeft. Daarom zitten we bij elkaar. Vieren we de Sabbat, we vieren de feesten. We hebben elkaar lief. Het is een vreugde om hier te zijn. Als we dadelijk naar huis gaan... dan verlang ik alweer naar de volgende week Sabbat. Ik denk, ha, dan gaan we weer verder. Nou zegt hij... Ik zal wonderen geven in de hemel... en teken op de aarde beneden... Bloed, vuur en rookwallen. Een hoop van die tekenen zijn natuurlijk nog niet echt geweest op die manier. Hoewel, er zijn al heel veel tekenen geweest. We hebben zelfs al rode manen gezien. Er zijn dus wel allerlei zaken geweest... Maar voordat die eindsport komt... ...moeten bepaalde tekenen vervuld worden. En ik denk dat dat een hele snelle tijd zal zijn. Want als de Heer komt, dan komt hij spoedig. Het is zelfs zo, als je niet voorbereid bent... ...dan zou de dunner wel eens gesloten kunnen zijn... Wij verwachten toch de Heer elk moment, ook al weten we dat we de volgorde van de feesten zouden kunnen concluderen van, hé, hey, zou die nou komen op de Bezuinedag? Of zou die komen met Lofittefeest? En misschien zeg je wel, hij zal wel komen op Grote Verzoendag. Want op Grote Verzoendag komt hij ook uit de tempel, die priester en dan is alles volbracht alle zonden zijn uitgedeld de prijs is betaald dus er is zijn gedachte waardoor je kan zeggen hij komt dan of hij komt dan maar we zijn er altijd op uit om de heer te ontmoeten als hij over een half uur komt dan denk ik dat we allemaal bereid zijn de deur open te gooien en te zeggen daar is hij hem hebben we verwacht hij gaat ons zalig maken zullen we dat doen als hij dadelijk komt kijken wie het eerst buiten is want daar maak ik dan notitie van He? Maar als de Heer nu aankomt en iemand zegt het daar bij de deur, dan sta je toch het eerste buiten. Vanaf het grasveldje, naast de boom, daar komt de Heer. Je mag wel eens fantasie hebben. He? Nou, één ding is wel duidelijk, er komen wonderen en tekenen op de aarde en in de hemel, bloedvuur en rookwalm. Hij zegt, de zon die zal veranderen in duisternis, dat hebben we nog niet meegemaakt. De maan in bloed, voordat de grote en doorluchte dag des heren komt. Wat voor gedachten heb je nou... over de dag des heren? Ik heb vroeger geleerd... de dag des heren, dat is zondag. Als ik openbaringen was... en Johannes was in de geest... op de dag des heren. Dan denk ik, zo, die was op zondag in de geest. Maar goed, ik dacht nog niet aan Sabbat. En zelfs toen ik over Sabbat al had nagedacht... had ik nog niet het idee dat het op Sabbat was. Tot hij op Sabbat terugkwam. Want we reizen toch niet op Sabbat? Hoe was het ook weer? Een sabbatsreis, oh, dat kan. Maar goed, hij komt. En als hij vandaag niet komt en morgen niet... en hij komt pas nadat we overleden zijn... dan nog heeft de Heer gezegd... ik zal je uit je graf halen... en je zal me zien. En Job heeft gezegd... met mijn eigen ogen... en ik zal geen vreemden zien. Dat is zo sterk als iemand dat zegt. Werkelijk waar. We kennen Yeshua alleen maar van de prediking van het woord... wat we gelezen hebben. Maar als hij komt, dan zullen we geen vreemden zien... We kunnen ook niet meer in de maling genomen worden. Nee, de Heer die komt. Maar hij komt op de doorluchte dag des Heren. Ik denk, laat ik eens even wat opzoeken. Want als je wat wil weten, dan moet je de concordantie pakken. En van het eerste vers waarover dat woord gesproken wordt, moet je gaan kijken. Ik denk, ik zal het voorwerk even voor u doen. We gaan er heel snel doorheen. Het gaat er maar om dat je weet, wat is nou de dag des Heren? Het staat er voorlopig vijftien keer ik geloof dat ik er maar 14 op heb staan 2, 4, 6, 18, zelfs iets minder in Jezaja zegt de heer Jammert, want de dag des heren is nabij wie van u was te vreugdevol oh, dadelijk komt de heer, de dag des heren maar de profeet die zegt, "Jammert, want de dag des heren is nabij en Jezaja 13 vers 9 zie de dag des heren komt meedogeloos je krijgt misschien al minder zin, vindt die ook niet? Ezekiel, op de dag des Heren kunnen standhouden. Oh, moet je dan nog standhouden ook? Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Dat wordt gezegd door, door Joel, een van de laatste profeten. Maar die profeteert wel over de eindtijd. Wij zitten in zo'n tijd. De Heer is nabij. Joel, 2 vers 31. De grote en geduchte dag des Heren komt. Amos. Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Vraagteken. Ben je er klaar voor? Als het vandaag de dag des Heren is. Sta je buiten te wachten met je handen naar de hemel. Oh mijn Heer, mijn Heer, wat heb ik naar u uitgekeken? Wat een vreugde. Lieve mensen, dat je je handen kan opheffen... en schaamteloos voor zijn aangezicht kan staan. Ik zal niet vragen wie het doet. Maar als we beseffen wie we zijn... gekocht en betaald door het bloed van Yeshua... Tot we ons leven hebben afgelegd in dat watergraf, opgestaan zijn in nieuw leven. Je Heer Yeshua en Vader God ziet ons als volmaakt. Bekleed met de klederen van gerechtigheid. Er is bij ons geen smetje op ons kleed. Ook al weten wij goed wat er onder dat kleed zit. Maar dat laten we gewoon niemand zien. De Heer die wil het ook niet zien. Hij bedekt dat met de liefde. En doen we foute dingen onder dat witte kleed, worden we heel duidelijk gecorrigeerd in ons allerdiepste innerlijk. Maar goed, dat is maar even tussendoor. Duisternis zal immers de dag des Heeren zijn. En de andere, Obadja, want nabij is de dag des Heeren over alle volkeren. Hey, niet alleen over het volk van Israël of over de gelovigen, voor alle volkeren. Stefania, want nabij is de dag des heren en in Malachi. Zie, ik zend u de profeet Elia. Aha. Voordat die grote en geduchte dag des heren komt. We krijgen Elia op visite. Wat betekent ook weer Elia? De naam? L is God. En I is mijn. Dus Elie is mijn God. En A is de afkorting van... Yahweh. Eliahu -yahweh. is de naam, als je hem in het Hebreeuws leest. Zie je? Dus Eli hebben de korte naam. En wat betekent die ook weer? Mijn God, Yahweh. Schitterende naam. Heb je ook niet? Zie, ik zend u de profeet Elia. Mijn God is Yahweh. Voor de grote geduchte dag de zere komt. Is hier Elia al geweest? Hé, hey, dat is een mooie. Hij zegt Johannes de doper ja, dat, zegt, uh... dat zegt Yeshua, Yeshua zegt dat als mensen het niet begrepen hadden Johannes de doper die kwam om te dopen om de mensen tot bekering te brengen en hij sprak voor joden Israëlieten die in Jeruzalem woonden en hij riep ze op bekeer je laat je dopen en als ze uit het water zouden komen dan zouden ze klaar zijn om Messias te ontmoeten wat is dat een boodschap geweest hoe bedoel je, Messias komt? Maar er waren er genoeg die zich lieten dopen. En er komt een moment dat Yeshua aankomt lopen, kent u hem? De rechtvaardige, in wie geen zonde is. En die komt bij Johannes de doper en die loopt met zijn voeten het water in. Ik heb nou de Jordaan gezien, dat kan zomaar. En Johannes de doper ziet hem en hij krijgt dadelijk een visioen. Hij zegt, heer, komt u om zich door mij te laten dopen? En Johannes de Doper zegt, ik heb nodig om van u gedoopt te worden. Wie geeft het antwoord wat Yeshua geeft? Aldus betaamt het ons, ons, ons, meervoud hè? Ons, Johannes de Doper, Yeshua, maar ook de discipelen, ook u, want wij behoren tot de ons. Aldus betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Dus gerechtigheid is recht. Zo spreekt de Heer, zo staat het in de wet. Dus het betaamt ons om alle gerechtigheid vervullen. Dat is tot stand te brengen. Dat is heftig. Dus de rechtvaardige Yeshua die gaat het water in en die zegt dat tegen Johannes de doper. En hij slikt dat Johannes de doper. Hij zegt, goed heer. En Yeshua laat zich dopen. En nou gebeurt er wat bijzonders met Yeshua, de enige geboren zoon van God. Wat gaat hij krijgen op dat moment? De heilige geest komt op hem in de gedaante van een duif. En dat was voor Johannes de Doper de bevestiging. Want die had dat al lang gehoord van de Heer... dat het zou gebeuren. Het gaat niet over de mensen eromheen. Johannes de Doper herkende hem... als de gezalde des Heren. Schitterend. Als je die woorden bedenkt... denk je, wat een ervaring. En tot die rechtvaardige Yeshua... die geen zonde had, zich laat dopen... omdat de gerechtigheid van God... vervuld moest worden. Nee, zo zegt de Heer. Er is geen reden om te zeggen... Ik hoef het niet. Nee, het is de wil van de Heer. Toen hij opgestaan was uit het graf, openbaarde God zich door zijn stem. Deze is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat heeft hij over mij nooit gezegd en over u ook niet. Maar er was er maar één tegen wie hij het zei en dat was Yeshua. Weet u wat wonderlijk is? We zijn in zijn dood en in zijn opstanding gedoopt. We zijn opgestaan als het lichaam van Yeshua... Hoe denkt God over ons? Hij bemint ons als zijn eigen zoon. Want we zijn het lichaam van Christus hier op aarde. God heeft een bijzonder oog voor ons. Echt waar, besef het je goed. Ook als mensen gekke dingen van je zeggen, dan zeg je toch... ...ik ben een zoon, ik ben een dochter van God. Onthoud het maar goed. Het is een vreugde om dat te weten. Hé, hey, er komt er nog eentje, de dag des Heren. Nou, daarnet was het Oude Testament. De dag des Heren kent ook in het Nieuwe Testament... Het staat er zes keer. Je handelingen zegt... de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Die was er nog niet, maar die komt. In Korinthe zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Dus ook onze geest moet behouden worden in de dag des Heren. Tot we op kunnen staan... en tot we onze geest we willen ontvangen... en we weer precies Willem zijn die we waren... die in het geloof gestorven was... Al de heiligen worden opgewekt. in de dag dat de duizend jaar begint. Weet u nog? De opstanding van de levenden. En we zullen met Yeshua heersen duizend jaar. En na de duizend jaar wordt er een hele andere opstanding gekomen. Die komen in het oordeel. Het wonderlijke is, wij zijn al in het oordeel geweest. Want de dag dat we ons laten dopen. hebben we erkend de dood waardig te zijn. Daarom zegt de Heer: we zullen je begraven. en daarna opstaan in een nieuw leven. Dus eigenlijk hebben we ons lang begraven. En wat we nou nog rond zien lopen. Dat zijn heerlijk geestvervulde broeders en zusters. Die met het karakter van Yeshua zich kenbaar maken aan de wereld. Echt waar. We zijn zonen en dochters van God. Daarom zit u hier. Omdat God zo spreekt. De dag des Heeren komt. Ja, zegt hij, als een dief in de nacht. Mooie uitspraak. Maar wees voorbereid. Als je voorbereid bent is die voor jou niet als een dief in de nacht, want je bent voorbereid. Alsof de dag des heren reeds aanbrak. En 2 Peters die, maar de dag des heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En in openbaringen zegt hij, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heeren, En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zegt Johannes... De discipel op Patmos. Dus Johannes raakt in een visioen waarin hij openbaringen mag schrijven. En in dat visioen, in dat vervoering des geestes, is hij op de dag des heren. Vroeger dacht ik, oh, dan zat hij op zondag natuurlijk te bidden. En dan krijgt hij een geestelijke, ja dat was niet zo. En later dacht ik, oh dat was op Sabbat natuurlijk. Nee, echt niet waar. Hij was in de geest op de dag des heren dat Yeshua komt. Ik denk dat is onvoorstelbaar als je zo door God geraakt wordt. Ik denk dat er een hoop dingen tot hij ook niet kon vertellen wat hij gezien heeft. Hoe moet hij dat vertellen? En zorg dat je bereid bent op die dag. Het lijkt me zo vreugdevol als we dadelijk in dat nieuwe koninkrijk opstaan. En we komen iemand tegen waarvan we dachten, nou, die gaat verloren. En ik: denk je, jij ook hier? Hoe kan dat dan toch? Eén ding is wel duidelijk, lieve mensen. Hij kwam in vervoering des geestes en in de geest was hij op die dag des heren. Hij heeft dingen gezien, ik denk dat hij ze niet onder woorden kan brengen. Maar hij heeft er wel heel veel dingen over verteld. Maar laten we verder gaan waarover de preek moet gaan vanmorgen. Nou zegt hij in vers 21 van handelingen 2. Het zal zijn dat alle wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Wat is dat, de naam des Heren? We gaan het zo zien. Al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Wanneer is dat geschreven? Al in het oude verbond. Profeten. En ze kenden maar één Heer. één God. Ze kenden Yahweh. De enige waarachtige God. Buiten wie er geen God is. Naast hem is er geen God. Er is maar één God. Er is maar één God en dat is Yahweh. En buiten hem is er geen God. Ook al hebben we hele andere dingen geleerd... waar we steeds maar weer onder belast worden... er is geen andere God... Dan Yahweh. Aanbid hem alleen. Hij is de God en vader van Yeshua. En hij is de God en vader van de gelovigen. Er staat niet alleen de God en vader van Yeshua... maar hij is ook onze God en vader. Wij zijn ook door hem verwekt. Ons denken is veranderd door de woorden van God. Daarom spreken we anders dan de wereld. Moet je luisteren. Dertien keer spreekt de Bijbel over de naam des Heeren in het Oude Testament. In Genesis 4, vers 26... ...toen begon men de naam des Heer aan te roepen. Met hoofdletters, hè. Hier staat dus in de grondwoord, Yahweh. Het allereerste stukje. Toen begon men de naam van Yahweh aan te roepen. Abraham riep daar de naam van Yahweh aan. God heeft zich aan Abraham geopenbaard. Hij wist dat hij Yahweh heette. yod he, waf he. Genesis 26... En riep de naam des Heren aan, van Yahweh aan. Exodus 34, vers 5. En riep de naam des Heren uit. Hij riep de naam van Yahweh uit. En we hebben uit het Jodendom geleerd dat je die naam moet verzwijgen. Dan zeg je maar Adonai, Heer. Maar dat is niet waar. Je moet de naam van Yahweh uitspreken. Als iemand vraagt, wie is jouw God? Dan zeg je Yahweh is mijn God. En hij is de enige waarachtige God. En buiten hem is er geen God. Jo, maar Jezus is toch ook God? Dat is de Zoon van God. En de zoon des mensen. Tachtig keer heet hij de zoon van God. En veertig keer heet hij de zoon des mensen. Leer het woord te gebruiken zoals het er staat. Uh, in Deuteronomium, ik zal de naam des Heren, ik zal de naam van Yahweh uitroepen. Koningen, ik zal de naam van Yahweh aanroepen. Job 1, vers 21, de naam van Yahweh zij geloofd. Amen, Job. Met al de ellende die ze over je verteld hebben, de naam van Yahweh. Zij gelooft. Met de ellende die ons verteld is van Job. Hij zegt de naam van Yahweh, zij gelooft. Wij doen dat ook. Amen. Psalm 102, dan zullen de volkeren, daar horen wij tussen, de naam van Yahweh vrezen. Psalm 116, maar ik riep de naam van Yahweh aan. De naam van Yahweh is een sterke toren. Zie de naam van Yahweh, hij komt van verre, zegt Jezaja. Nou, als je dit soort dingen hoort, zeg je, hé, hey, er staat aardig wat geschreven over de naam van Yahweh. Het is geen verborgen naam. Hij kan wel verborgen zijn, maar wij zijn toch wel geroepen om de naam van Yahweh lof en eer te brengen. Hoe zou anders de wereld weten dat Yahweh de enige prachtige God is? Ja, zeggen ze dan, wij noemen hem Adonai, dat is Heer. De Heer is mijn God. Jo, er zijn toch vele Heren die God genoemd worden? Dat is helemaal niet bijzonder. Iedereen heeft zijn eigen Heer die God is. Wij hebben Yahweh als God. Dat was nog maar weer het Oude Testament. Het Nieuwe Testament. Daar zegt Johannes 12, gezegend Hij die komt in de naam des Heeren, staat er. Maar het is Yahweh. Handelingen 2. Wie de naam van Yahweh aanroept zal behouden worden. Handelingen 9, en vrijmoedig optreden in de naam van Yahweh. Romeinen, de naam van Yahweh aanroept, hij zal behouden worden. Al wat gij doet met woord of werk, doet dat alles in de naam, en dan komt hij, van de Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem, Yeshua. Mooi hè? hier staat het gelijk hoe we dat doen in de naam van Yeshua. En hij heeft op een andere plaatsen zegt: als je dan bidt, vraag het in mijn naam. Want het wonderlijk is, wat heeft het nou voor zin om in de naam van Jezus of Joshua te bidden? Wij hebben namelijk helemaal geen recht op de belofte van God. Als er eentje recht heeft door zijn rechtvaardige levenswijze, is het Jezhua, De enige geboren zoon van God. Die is zo rechtvaardig geweest, dat toen ze hem doden op het kruis, een begraven hebben, tot God zelf hem heeft opgewekt. Want je kan een rechtvaardig in het graf niet laten. Het graf kon hem ook niet houden. Als wij niet gered zijn blijven we toch ook in dat graf liggen. Maar we hebben hoop door de opstanding van Yeshua. Daarom zijn we met hem gedoopt en opgestaan in dat nieuwe leven. Daarmee beleiden we dat. We zullen opgewekt worden uit het graf. En we zien er naar uit. We zullen geen vreemden zien. Het zal ook geen teleurstelling worden. Het zal een uitbundige vreugde zijn. Al wie de naam van Yahweh aanroept zal behouden worden. Al wat gij doet in woord en werk doet het alles in de naam. In dit geval Jezus... God de Vader dankende door hem. Zie je? En ieder, zegt 2 Timotheus, die de naam van Yahweh noemt, breekt met ongerechtigheid. Ga niet vroom in je kamer zitten. Oh, Heer God, Yahweh, ik moet even met u praten. En je weet dat je net iemand hebt beduveld, of gestolen, of kwaad hebt gesproken, of gelasterd. Begrijpt u het? En ieder die de naam van Yahweh noemt, breekt met ongerechtigheid. Blijd eerst je zonde. Voordat je zegt Abba Yahweh. En kom serieus voor zijn aangezicht. Jacobus 5. Profeten die in de naam van Yahweh hebben gesproken. Jacobus 5. Met olie zalven in de naam. In de naam van de Heer. Zalven. Dat is wonderlijk. Want wie zijn nou gezalfd? Die zijn door Yahweh gezalfd, David tot koning. Die hebben een zalving ontvangen. De zalving komt altijd bij vader vandaan. En Yeshua heeft alle macht gekregen om te zalven. Dus wie brengt momenteel de zalving? De zalving die van de vader komt, heeft Yeshua alle macht om die zalving te geven en uit te delen wie er de recht op hebben. Het is ook niet zo dat iedereen zegt, oh, ik heb de geest van God ontvangen, we gaan zondag vieren en we gooien de sabbat overboord. Zeg ik, nou, ik denk niet dat je echt uit de geest van God spreekt. Je zal de geest van God herkennen door het kennen van de schrift. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Yeshua de Nazareer, een man van Gods wegen aangewezen. Hoe? Door krachten, wonderen, tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Wie deed de wonderen en tekenen? Door Yeshua heen? Was vader. En niemand anders. Maar één ding was duidelijk. Het feit dat ze door Jeshua heen tot het volk kwamen, dat was een aanleiding voor het volk om te zeggen, zo, wie heeft dat gedaan? Wie is er ooit met zoveel wonderen en tekenen bezig geweest als deze? Dit moet de Messias zijn. De wonderen en tekenen van Jeshua waren een aantoning door de geest van God, Hij is het. Daarom kon zelfs een blinde snappen waar het om ging. Yeshua, zoon van David, maak me ziende. En die was blind. Maar Yeshua zag dat geloof. En die zegt, word ziende. Was dat toveren? Oh nee. Hij sprak namens zijn vader. Die ogen die waren helemaal niet te genezen. Maar wel door Yeshua. Het was een teken dat hij de Messias is. Ik zeg met opzet is. Want hij was niet de Messias. Hij is nog steeds de Messias. En hij gaat komen op de wolken des hemels. En we gaan hem tegemoet. We zullen opstaan uit het graf. Dat hebben we met de dood beleden. En zoals we daar opgestaan zijn, zullen we hem ook tegemoet gaan. We zullen in een no veranderd worden van vleeselijke lichaam in geestelijke lichamen. Als je geen geestelijk lichaam hebt, kun je hem zelfs niet tegemoet gaan in de lucht. Mannen van Israël, zegt hij... Hoorde woorden, Jezus de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen, tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Zo begon Petrus zijn, uh, zijn preek te houden op die Pinksterdag met die honderden mensen om hem heen. Die hadden het gezien. Deze, over wie hebt hij het? Deze, dat is Yeshua de Nazarene, naar een bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, Hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood? Zo, dat is heftig. Maar er staan een paar hele belangrijke zinnen in deze zin. Deze zegt hij, naar een bepaalde raad en voorkennis van God. Raad is wel duidelijk, want wat God zegt, dat is een goede raad voor ons. Doet nou wat hij zegt, is het goed. Maar hij heeft het over voorkennis. Wie heeft er hier voorkennis? Yahweh. Yahweh. Als er iets pre-existent is, een voorbestaan heeft. is het Yahweh, de enige waarachtige God. Want Hij was er al nog voordat Hij begon met het Woorden te spreken van het scheppen. En Hij sprak. Als er iets pre-existent is, is het Yahweh, die van voor alle tijden is. Hij is van het begin God tot het einde God. En Hij heeft geen begin. En hij heeft geen einde. Wij hebben wel een begin, maar we hebben ook een einde. En dan komt er wel weer een nieuw begin in de opstanding, maar God is van het begin tot het einde God. Daarom is hij God. En zoals God is, is er niemand. Alleen hij. Nou zegt hij, naar een bepaalde raad en de voorkennis van God. Dus voor God was het al voorkennis voordat Hij zijde zij ligt. Wist hij al lang wat er in 3000 jaar na zijn schepping zou gebeuren met het vermoorden van zijn zoon. De kruising, zijn opstanding. Bij God is alles in voorkennis bekend. Dus niet zoals mensen wel eens kunnen zeggen dat Yeshua pre-existent was en naast God was en de woorden sprak. Dat is een heel gevoelig onderwerp binnen Christendom. Maar dat komt omdat ze in de drie eenheidsleer, ja wij God als God beschouwen, Yeshua de zoon van God als God beschouwen en de heilige geest als een persoon als God beschouwen. En dan zeggen ze, het zijn drie onderscheiden personen en dat is één goddelijk wezen. Dat is dogmatische filosofie. Anders is het niet. Er is één God en Yeshua is de zoon van God. En Yeshua is in de tijd verwekt. Maar in de voorkennis van God wist hij dat al voordat hij begon met de aarde te scheppen. Dus alles wat plaatsvindt in de hele wereld, in de hele geschiedenis, is in de voorkennis van God bekend. Dus hij kan spreken vandaag wat over duizend jaar gebeurt, als gebeurt hier. Hij spreekt alsof het er is. Want hij weet het zal komen. Het is wonderlijk om over God na te denken. En nog komen we tekort in ons denken. Maar ik denk dat het nou mooi is om even over die voorkennis te praten. God heeft alle voorkennis. Handelingen 2 vers 24. God evenwel heeft hem, dat is Yeshua, opgewekt. Yeshua is dus niet zomaar opgestaan omdat hij God zou zijn. Echt niet waar. Mensen zeggen, van nou hij zelf opgestaan? Hij is niet zelf opgestaan. God heeft hem opgewekt. Hij heeft hem gepakt en uit het graf gehaald. Want Yeshua die was dus dood. Yeshua die was dood. Het was geen spelletje dat Yeshua in het graf lag. Yeshua heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Hij heeft zijn bloed is gevloeid. Yeshua die was dus dood. Maar nu zeggen we hij leeft. Yeshua hij leeft. God evenwel heeft hem opgewekt. Dus hij leeft. Want hij, dat is God, verbrak de weeën van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat hij, Yeshua, door hem, dat is de dood, werd vastgehouden. De dood die kon Yeshua niet vasthouden. Een rechtvaardig in het graf. Maar er was gezegd, hij zou drie dagen en drie nachten in het graf zijn. En die tijd heeft hij volbracht en hij was dood. Maar God heeft hem opgewekt. En u en mij zal die opwekken. Als de Heer terugkomt. Dan kijken we naar uit. Mooi is dat toch, hè? Verdienen we dat nou maar? Nee, het zijn de woorden van God die we met elkaar delen. Daar ben je op sabbatmorgen bij elkaar. Kun je elkaar versterken. Nou, dan gaat hij een stukje profetie van David bekendmaken. Ik hoop dat hij oren heeft om te horen. Want de dood kon hem niet vasthouden. En dan zegt hij, want... Dus hij gaat nou iets bewijzen wat hij waar gaat maken, wat hij daar gezegd heeft. Want, zegt hij, David zegt... van hem... oh, wie is hem? Dat is Jezua. David zegt in een profetisch woord over zijn nageslacht, het zaad, wat komen zou om ons te verlossen. Het zaad, waar de belofte op is van Abraham. David zegt van hem, het zaad van Abraham, ik zag de heren en hier spreekt hij over Yahweh. Te alle tijden voor mij. Want hij, dat is Yahweh. Is aan mijn rechterhand. opdat ik niet wankelen. Luister goed. Dit is David die het zegt. Maar daar David een profeet is. Spreekt hij over Messiach. Dus je moet de woorden omzetten. In onze heer Yeshua. David zegt dus. Van Yeshua. Dat Yeshua zegt. Yahweh ten alle tijden voor mij zag, want hij, Yahweh, is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Zo ging Yeshua door het leven. Hij wist wie die was. En zijn moeder had hem een hoop verteld, hoe het gegaan is met Gabriel de Engel, hoe ze zwanger is geworden. En als iemand anders zegt, ja zwanger geworden, ben je een beetje nuts, dan is hij natuurlijk zwanger gemaakt. Het snapt het niet, want die mensen weten niet dat door het spreken van God dingen gebeuren. Dus hij zegt, je wordt zwanger. En wat zegt Maria? Hoe kan dat? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, de woorden die hij tegen je spreekt. Mijn kracht zal over je komen en wat uit je verwekt wordt is Gods Zoon. Mij geschieden naar uw woord. Dat is spreken. Mij geschieden naar wat u spreekt. Wat hij zegt. Je moet op de woorden letten. David die zegt van hem, van Yeshua, dus Yeshua zegt, ik zag Yahweh ten alle tijden voor mij, want Yahweh is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wandelen. Zo ging Yeshua door zijn leven, en zeker in die drie jaren van zijn bediening. Kijk, in psalm 110 vers 1, dat is een psalm van David, daar staat, al dus luidt het woord van Yahweh tot mijn heren, daar staat in de grondtaal Adonie. Adon is Heer en Adonie is mijn Heer. Dus in de Psalm staat: dus luidt het woord van Jawe tot mijn Heer, Adonie, dat is Yeshua. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik, Jawe, jouw vijanden gelegd heb als een voetbank voor je voeten. Dat zegt David. In de geest krijgt hij dat van God en hij spreekt profetisch naar Yeshua. Vind je dat niet mooi? Zoveel jaren ertussen. David is een profeet, een man van God. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijdt, Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hoop. Prachtig, hè? Ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hoop. Over wie had David het ook alweer? Had het over Yeshua? Dus ze doden hem en zelfs in het graf ging hij met hoop, want er waren beloften van God. Hij wachtte ook op de opstanding. Maar zijn vader moest hem wel uit het graf halen. Waarom? Nou, omdat gij, Abba Yahweh, mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige, dat is Jezua, ontbinding doen zien. Nou, dit zijn dus de woorden van David. Een profeet die over zijn eigen tijd heen profeteert naar een zaad wat geboren zou worden, de Messias die uit Maria geboren is. Die is profetisch. Dat zijn profetische woorden. Dat is onze Heer, die we volgen. Handelingen 2, vers 28. Gij, Yahweh, Abba Yahweh, hebt mijn wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Vervullen. Wat was het ook alweer? Vervullen. Dat ze toch de doel brengen. God die brengt hem helemaal tot zijn doel. Opdat hij in verheuging voor zijn aangezicht kan leven. Dat is toch met ons ook gebeurd. Ook al zeggen mensen gekke dingen tegen je. Hier heb je eindeloze vreugde om in de wegen van de Heer te wandelen. Ook al snappen andere mensen het niet. Dat geeft helemaal niet. Ik hou toch wel van je hoor. Maar de echte en vreugde zit hier. Van binnen. De relatie die we hebben met onze eeuwige God en Yeshua. Nou zegt die mannen, broeders: men mag vrijheid tot u zeggen van de aartsvader David, een aartsvader hoor, hè? niet de hemelse vader, David is aartsvader, dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Wie vindt dit een trieste opmerking? Hoeveel mensen denken er niet dat onze opa's onze vaders en moeders in de hemel zijn? Zo, elke christen, ieder die vanuit Rome en uit de reformatie en uit Pinksteren, waar dan komt, die gaan allemaal naar de hemel. En als je dan zegt, nou, oh, ik denk dat het een beetje anders is, dan raken ze geschokt natuurlijk. Dan denk ik, nou, ik heb een leuke bijbelstudie voor je, dan kan je over de hemel lezen. En als ze dan nog een keer over het graf en over de hel denken, zeg ik heb nog een leuke bijbelstudie voor je, zal ik je ook geven. Daarna zijn ze bekeerd van die gedachten. Het is zo mooi als je snapt hoe het werkt. Echt waar, lieve mensen... Laat ik u een fijne boodschap geven. U gaat dus niet naar de hemel. Wij gaan naar het graf. En in dat graf zullen we blijven liggen tot de dag van de opstanding. En dan zullen we eruit gehaald worden zoals we waren. En dan zegt hij, wordt veranderd. En dan kunnen we hem tegemoet gaan en tot de bestemming komen... waar we al die jaren eruit gezien hebben. Wonderlijke beloftenissen. Nou zegt hij, die aartsvader David... hij is gestorven en begraven... En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij, David, nu een profeet was en hij wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lenden, dus één van zijn kinderen, van zijn achter kleinkinderen, op zijn troon te doen zitten. Dus David wist in geloof dat God had gezegd, één van jouw zal op de troon zitten. Zal een eeuwige koning zijn. Zo, zegt dames, dat heeft God beloofd. Ik houd hem eraan vast. Zoals ze wel eens zeggen met proclameren... Heer, dit heb u gezegd. Doe zo als u gezegd hebt. Je komt hier komt hij weer. Psalm 110, vers 1. Hè? Even voor de herhaling. Alders luidt het woord van Yahweh tot Yeshua. Adonie, zet je aan mijn rechterhand... totdat ik je vijanden zal zetten als een voetbank onder je voeten. Onze Heer Jeshua zit aan de rechterzijde van de troon van God. En hij wacht op de instructie van zijn vader... Zoon, ga naar je bruid. We kijken er naar uit. Hij heeft hem dus een zoon uit zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, staat er in vers 30. Hij heeft in de toekomst gezien, David, en gesproken van de opstanding van Christus, van Messia. Dat hij, Yeshua, niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vleesontbinding heeft gezien. Dit is nou... Een herhaling, hier wordt twee keer gezegd. Eigenlijk is het twee keer een getuigenis, dat is vast. We hebben ons niet vergist bij de eerste keer, en hier zegt hij hetzelfde. Hij heeft gezien naar nou, de opstanding van Messias. Misschien heeft David nog niet eens geweten tot hij Yeshua zou weten. Maar hij wist dat er één zaad uit zijn nageslacht op de troon zou zitten. En dat is Messias, Yeshua. Deze Yeshua heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn, zeggen de discipelen. En die andere 500 in de zaal. Hij, Yeshua dan, door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heilige geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij, Yeshua, dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Dus toen Yeshua bij Vader kwam, heeft Vader hem ontvangen, hem op de troon aan de rechterzijde gezet, en de volheid van de geest, zo vol als die maar kan wezen, volledige Godsgeest heeft hij. ...gekregen. Hij heeft dus alle macht gekregen... ...in de hemel en op de aarde. Zoals Jozef van de farao ...alle macht kreeg om in Egypte te heersen. Maar eentje was er uitgezonderd... ...en dat was faro zelf. Yeshua heeft alle macht gekregen... ...in hemel en op aarde... ...zonder dat zijn vader... ...aan die macht onderworpen was. Want zijn vader heeft alle macht aan hem gegeven. Dus Yeshua is niet... ...God zelf... Hij heeft gedelegeerde macht gekregen. En hij heeft het recht om dat uit te voeren. En hij doet dat in alle liefde. We moeten het alleen maar weten. Yeshua heeft de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen. En Yeshua heeft dit uitgestort op zijn discipelen. Nou, Petrus, dat is nou wat jullie gezien hebben, wat er vandaag gebeurt. Oh, daar stond hij te springen. Helemaal uit, uit zijn dak ging hij. En die joden zal al gedacht hebben. Maar goed... Want zegt hij David is niet opgevaren naar de hemel. Nou, dat is de frustratie van al die christenen. Als nou zelfs David niet opvaart naar de hemel, waar ben ik dan? Nou, dat gaat graf in, dat is David. Hier staat dat David is niet opgevaren naar de hemel. Is ook niet een plek voor hem. Want de hemel is des Heeren: en de aarde is aan de mensen kinderen gegeven. David is dus niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt zelf, David, de Heeren. Dat is Yahweh, heeft gezegd tot mijn Heer, dat is Yeshua, Adonai zet je aan mijn rechterhand. Dus daar vind je het niet mooi als je die zo leest. Het zijn toch maar simpele teksten, vind je niet? Nou zet hij totdat ik je vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor je voeten. Dus als je al vijanden hebt, gaat er niet tegen strijden. Echt niet nodig. Zeg ze maar wat de Heer gezegd heeft, en of ze het pakken of niet, zei zo. Maar er komt een dag. Dan dus zal hij onze vijanden dan de voetbank om onze voeten zetten. Ik heb het niet over broeders en zusters. Want we zullen als broeders en zusters de heer tegemoet gaan. Of we met elkaar alles eens zijn geweest, doet helemaal niet de zaken. Dus moet het ganse huis van Israël, de kinderen van Jacob, zeker weten. Wat is zeker weten? Zeker weten is dat je weet dat je weet dat je het weet. Geen twijfel meer mogelijk. Ik weet dat ik weet wat ik weet. Oh ja, ja, ik weet het. Ik weet het zeker dat het huis van Israël dat God hem en tot heren en tot Christus gemaakt heeft. Deze Yeshua, die gij gekruisigd hebt. Amen. Dat is getuigenis van Petrus. En hij kende Yeshua van drie jaar lang samen met hem wandelen voor het aangezicht van God. Nou, toen ze dit hoorden, die Joodse mannen die daar stonden, van al die talen en... Uh, ...en afkomsten, ook die Amsterdammer ...en die Rotterdammers stonden ertussen... ...die dat in hun eigen taal hoorden... ...zij werden diep in hun hart getroffen... ...en zeiden tot Petrus en tot die anderen... ...maar wat moeten we dan boem, mannen? Wat moeten we nou doen? Er is maar één ding wat je moet doen. U weet het antwoord al, hè? Wat was het ook weer? U zei je ja. Ah, nee. En laat je onderdompelen. En je zal behouden worden. Gelukkig, prijs de Heer. Peter zegt, bekeer je. En ieder van u laat zich dopen. Hoe dan dopen? Op de naam van Jezus Christus. Vroeger dachten we, de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Maar het woord Vader is geen naam en de Zoon is geen naam... en de Heilige Geest is geen eens een persoon. zijn geen namen. Dat is filosofie die door Rome erin gebracht is. Je kan het nergens in de Bijbel terugvinden... Je doopt niet in de naam van de vader, de zoon en de geest. Je doopt in de naam van Jezus, in zijn dood en in zijn opstanding. Wonderlijk is dat hè? Alleen door de tijd heen gaan we het leren. Heb je dat nog niet begrepen en de dag komt dat je het begrijpt, geef een seintje. Het is zo wonderlijk om te erkennen dat je in zijn dood gedoopt wordt. Want de meeste kerken doen het in de naam van de vader, zoon en geest. Terwijl het een misleiding is, helaas. In de naam van Jezus Christus, tot vergeving van je zonden. En je zult de gaven des heilige geestes ontvangen. Je moet dus in zijn dood gedoopt worden en opstaan. En dan gaan veel meer dingen duidelijk worden. Alsof je oogjes geopend worden. Je oogklepjes opgetild worden. Kijk, hier wordt toevallig Yeshua klaargemaakt voor de doop. Ze staan in het water. En Johannes de doper staat erbij. Hij vraagt in Yeshua nog even zijn getuigenis. Dan weet je zeker dat je gedoopt wordt, want je bent hartstikke rechtvaardig. Het is voor jou echt niet nodig. Doe dat nou maar, want al dus betaamt het alle gerechtigheid te vervullen. Hij zei: Ik moet ook gedoopt worden. Hij werd alleen niet in de naam van Jezus gedoopt. Hij werd gedoopt met de doop van Johannes. En de doop van Johannes, dat had hij al gezegd: Laat je dopen, opdat je Messiah wil tegenkomen. Nou, dit was de Messias. Dus van zijn eigen prediking heeft hij ook Messias nog gedoopt. En die zegt, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus in ieder die Yeshua navolgt, die kan maar één ding doen. Hem aanvaarden en met hem het in gaan. Amen. En je zal de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2 vers 36. Want voor u is de belofte. Voor wie? Voor u is de belofte. Daar staan allemaal Joodse mannen. En vrouwen voor, voor hun. Voor alle soorten en afkomsten. In allerlei talen. Hij zegt voor u is de belofte en voor jullie kinderen. Prachtig. En voor alle die verre zijn van die kinderen. In die andere landen wonen. Zoveel als de Heer onze God er te roepen zal. Dit is een uh, Joodse aangelegenheid. Een zaak voor Israëlieten. Want die horen tot die twaalf stammen. En God had daar een verbond mee. En hij heeft ze verbond bevestigd door de... Geboorte, door de dood en door de opstanding van Yeshua en door zijn hemelvaart, want hij is onze hoge priester en wij leren al deze dingen. Schitterend. Wij zijn door het geloof in Yeshua met hem een verbond aangegaan in zijn opstanding en we zijn Israëlieten geworden. Israëlieten Israël betekent strijden met God en overwinnen. Israël. God strijden en overwinnen. Voor u is de belofte, voor je kinderen, voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere God het te roepen zal. En met nog veel meer andere woorden getuigt hij en vermaand hen zeggende... Laat je toch behouden uit dit verkeerde geslacht. Hebt dit over Israël. Laat je behouden, jullie Israëlieten, jullie Joodse mannen. Laat je behouden, staat het er of niet, uit dit verkeerde geslacht. Er waren heel veel mensen tegen Yeshua onder aanvoering van hun leiders ze hebben hem overgegeven aan de heidenen om hem te dood te brengen. Moeten we ze nou beschuldigen? Zijn zij de, de, de moordenaar van, van Yeshua? Om welke reden is Yeshua gestorven? Hij stierf voor onze zonde. Had hij niet gestorven, werden onze zonden niet verzoend. Het was omwille van onze zonde tot hij moest komen om te sterven. Dat is al beloofd in Adam en Eva... Want door hun zonde is de dood in de wereld gekomen, maar door de tweede Adam en gelijk de laatste Adam is weer het leven gekomen. De opstanding uit de dood. Dus wat is het grootste van ons evangelie van Jezus Christus? Dat is het koninkrijk van God, daar we dadelijk in dat nieuwe koninkrijk mogen wonen. Dat oude koninkrijk wat God had gegeven aan Adam en Eva, dat hebben ze door ongehoorzaamheid moeten verliezen... Maar door de wonderbare gang van Yeshua hebben we dus wel het koninkrijk ontvangen in de opstanding. Daarom is de prediking over de opstanding uit de dood de kern van het evangelie van Jezus Christus. De opstanding uit de dood waarin hij ons voorging. Zij dan die zijn woord aanvaarden, dat is ook belangrijk, zie je? Je moet het woord van de Heer aanvaarden. En als hij het aanvaardt, dan komt de keuze ga ik het nou doen of ga ik het niet doen. Dus aanvaarden, dan ben je er nog niet. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? Ik zou je adviseren, doet het. Want zij die het woord aanvaarden lieten zich dopen... en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Schitterend, wat een vreugde. Handelingen 2, vers 19, daar staat geschreven... Kom dan tot berouw en bekering. Dat klinkt bijbels, vindt u ook niet? Kom nou gewoon tot berouw. Zeg vader ik heb het of nooit begrepen of ik ben al een beetje weer geweest. Hij zegt heel duidelijk kom dan tot berouw en bekering. Dat zegt hij tegen Israëlieten. Met dat volk was het verbond gemaakt. En ze hebben niet naar het verbond geleefd. Wij ook niet. We hebben het nog maar pas leren kennen. Op dat de reden uw zonde uitgedelgd worden. Laat je dopen dan wordt je zonde uitgedelgd. Opdat, de tweede, er tijden van verademing mogen komen. Dan denk je, oh mijn god, eindelijk, ik ben zo ver gekomen. Dank je, nieuw leven. Nou zijn allemaal problemen opgelost. Ja, echt niet waar. De eerste het beste familielid wat je tegenkomt, ze hebben je laten dopen. En dat ook nog in, maar wel. die gelooft maar in één god. Ben je jood geworden of zo? Ben je jood geworden of zo? Ja, het lijkt er wel op, hè. hallo. Hey, het lijkt er wel op. Ja, het is natuurlijk niet zo, wij zijn geen joden. Nochtans, er zijn joden onder ons. Maar het verbond is voor Joden en voor heidenen. Het is de genade van God tot het tot de heidenen gekomen is. Want heiden willen verduwen en er zijn onder ons al meer heidenen... die kunnen nu zeggen, zo spreekt de Heer. We kunnen zelfs Joden tot jaloersheid verwekken. Echt waar, als je in Israël komt en je zegt dat je de God van Israël lief hebt... en dat het de enige waarachtige God is... Er moeten tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van Yahweh. En hij, Yahweh, de Christus, de gezalfde, die voor u tevoren al bestemd was, al voor het begin van de schepping. Want daar had God al voorgenomen, hij zou alles scheppen. Maar hij wist de zwakheid van zijn schepping, die zelf kon kiezen voor goed en kwaad, tot een midden in de tijd een moment zou zijn van verzoening. Dus toen Adam en Eva struikelden... ...heeft hij al direct een lammetje laten offeren... ...uitziende op dat lam wat geslacht zou worden. Jesuwa, Vindt u het niet mooi? Dus Adam en Eva hebben uitgezien op dezelfde Messias die gekomen is... ...en wij zien terug op hem die gekomen was, opgevaren is... ...en we kijken nu uit met alle gelovigen... ...tot hij dadelijk definitief komt om het koninkrijk op te richten. Eigenlijk is in ons leven het koninkrijk van God al opgericht. Want we hebben met elkaar besloten... ...we gaan leven naar de regels van het koninkrijk van God... Daarom houden we de Sabbat, vieren we alle feesten, we blijven rechts rijden, we stoppen voor het rode licht. Precies wat de Heer zegt, ga niet door het rode licht, doen we ook niet. Ach, mag jij niet door het rode licht rijden? Ja, natuurlijk kan ik zo doen, maar doe het niet. Lieve mensen, Hem, Yeshua, moest de hemel opnemen, hij moest naar de hemel, tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dus hij moest opgenomen worden tot de wederoprichting en dan komt hij terug op het teken van zijn vader. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsheraf. Mozes toch heeft gezegd. Luister goed. Mozes heeft gezegd. Ach, jullie met je Mozes. Oude Testament, oude verbond. Er is zelfs een gelijkenis geschreven. Van de arme Lazarus. Kent u hem nog in de hemel? In de geest. Was een gelijkenis. Hij was niet gelijk het is. was een gelijkenis. Hè? Je moet er iets door leren. En hoe mensen denken dat er een scheiding is in de hemel. Met een diepe geul tussen. Hier zitten de rechtvaardigen en daar de goddelozen. En ze bekijken elkaar de hele dag. Dus je moet een gelijkenis niet letterlijk nemen. Maar er zit iets in. zelfs Ja, we willen zelfs een brug bouwen tussen de hemel en de hel. Nee, in dat uh, vergelijkenis... Er staat aan het einde van die gelijkenis... Zegt die vader, stuur toch alsjeblieft iemand naar de aarde om mijn broers te waarschuwen. Nou zegt vader, dan dat het helemaal geen zin... Want als zou er iemand uit de dood opstaan, ze zouden het niet geloven. En weet u dan nog waar het laatste antwoord komt? Ze hebben hij zegt, ze hebben Mozes, dat ze die horen. Horen, sma. Sma betekent horen en doen. je het niet leuk? Echt waar, dat is schitterend. Nou zegt hij, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, zegt Mozes... Gelijk mij als Mozes en naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Die profeet die op zou staan is Jeshua. Hij is als Mozes, een profeet als ik. Hij rechtstreeks van God wordt hier geïnformeerd en die spreekt woorden ten leven. Doe wat hij zegt. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Nou, dat is een beetje een negatief einde, vindt u ook niet? Het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet luistert, naar Yeshua, uit het volk zal worden uitgeroeid. En nageslacht zal niet ingaan in het koninkrijk van God. Of je raadt uit het verbond wat God met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heeft. Want je luistert niet meer naar God, dus je plaatst je buiten het verbond. Dat is een ramp als je je buiten het verbond plaatst. En al de profeten van wel af, vervolgens zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten, zegt hij tegen de Israëlieten, en van het verbond, en dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen hij Abraham zeide, in jouw nageslacht, dat is het zaad, zullen alle stammen van de aarde gezegend worden. En dat zaad is Messias. God heeft in de eerste plaats voor u, streepje eronder, zijn knecht doen opstaan uit de dood, om hem tot u, broeders en zusters, gezonden, om u, broeders en zusters, te zegenen door in ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Waarom is Jeshua gekomen? Om u van je boosheid af te brengen. In de eerste plaats zijn knecht doen opstaan, hem tot u gezonden, om u te zegenen door in ieder van u af te brengen van je boosheden. Prijs de Heer, laat je afbrengen van je boosheden. Filippus opent zijn mond, dat is even een paar hoofdstukken verder, want die komt dus die moorman tegen, die op weg was naar Jeruzalem om te aanbidden. Die heeft hem het hele verhaal verteld wat hij vandaag gehoord heeft. En die moorman die zegt: Zo, jongen, jongen, dit heb ik nog nooit eerder gehoord. Hij zei: Wat verhindert mij nou dat ik gedood ga worden? Goed, hè? Als je iemand een verhaal vertelt en hij zegt aan het eind van de rit, tjonge jongen, jongen, wat vind je het mij nou om gedoopt te worden? Wil die het antwoord weten? Terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij water en die kameling die zegt dan, hé hey, daar is water, wat is er nou tegen dat ik gedoopt word? Nou zegt Filippus, indien gij van ganse harten gelooft, dan is het gehoorloofd. En hij antwoordde, die kameling: hij zei, ik geloof dat Yeshua de Messias de zoon van God is. Hey, dat is toch simpel, hè? Wat voor studies hebben we vroeger niet moeten maken voordat ze je wilden dopen? Als je beleidt dat Yeshua de Messias, de Zoon van God is, dan is het gehoorloofd. Hij laat de wagen stilhouden en beide dalen af in het water. En zowel Filippus als de Kameling En hij doopte hem. Zij gingen, toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des heren Filippus weg. En de Kameling zag hem niet meer, maar hij ging zijn weg met blijdschap. Zo is het met ons allemaal gegaan, hè? Het is een vreugde. Durft u de aanmoed op te zeggen? Ja. Dus zorg dat je leven zo is ingericht En ik weet dat is zo, maar ik moet er soms wel eens extra zeggen. Ga je weg met blijdschap. En ik hoop dat u de boodschap zult bewaren en dat het u zal versterken. He, daar doen we het voor met elkaar. Ik wens u een fijne sal wat verder. God zegen.